9 uur. Dit is Jorontje Afkemaan met het NOS-journaal. In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw gewonden gevallen. Israëlische militairen zouden 25 Palestijnen hebben verwond. toen groepjes demonstranten stenen over het grenshek gooiden. In Gaza waren vandaag duizenden mensen bij de begrafenis van de 15 mannen. die gisteren door het Israëlische leger werden doodgeschoten. Op de westelijke Jordaanoever riep president Abbas een dag van nationale rouw uit. De Hamas-beweging wil in Gaza bij de 65 kilometer lange grens met Israël demonstreren tot 15 mei, de dag na de 70ste verjaardag van de staat Israël. Toen vluchten honderdduizenden Palestijnen uit hun oorspronkelijke leefgebieden. Hamas wil nu op 15 mei een massale mars naar de grens houden. Italië heeft de ambassadeur van Frankrijk op het matje geroepen vanwege een incident bij de grens in de Alpen. Gewapende leden van de Franse grenspolitie waren migrantencentrum over de grens in Italië binnengevallen. In het centrum dwongen de Franse agenten een Nigeriaanse migrant tot een urinetest omdat ze hem verdachten van drugsmokkel. De test bleek negatief. Veel Italiaanse politici reageerden verontwaardigd. De Franse ambassadeur heeft zich op het ministerie van buitenlandse zaken in Rome moeten verantwoorden. Frankrijk zegt dat de politiemensen toestemming hadden gekregen om het centrum op Italiaans grondgebied binnen te gaan, maar de Italianen ontkennen dat. In de Eredivisie heeft Rodi C belangrijke punten gepakt. Een club die in degradatiegevaar verkeert, won in Arnhem met 3-0 van Vitesse. Die club moest daardoor de zesde plaats afstaan aan Pek Zwolle, dat thuis met 2-0 won van Sparta. Het weer. Wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. Alleen in het noorden blijft het droog. Ook morgen bewolkt en wat regen, maar droog in het noorden. S'middag spreekt er ook in het westen misschien de zon door. Het wordt 5 tot 9 graden. Tweede paasdag regent het ook enige tijd. Vanaf dinsdag wordt het zachter. Dit was het in Ennohysjournaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu de Nightwalk.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 ZFM's Nightwalk met Mario Zandvoort. zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond de Nightwalk van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de Party Update. Nightwalk top 10. nightwalk top teen. Show facts, en DJ's in the mix, DJ's in the mix. CFM je v CFM. CFM. ZFM. Welkom bij nu aflevering van de Nightwalk. Hier op ZFM Zand voor vandaag zaterdag 24 maart. De laatste zaterdag. Nee, wat zeg ik? De ene laatste zaterdag van de maand. En dat betekent van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, De party op en de team. Boven het beste plaat voor het dansvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Bozo met zijn Global House vibes. En straks in derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavoskeli. En trouwens als opening ordenen we een fantastische plaat, vind ik zelf. Hij is nieuw, Black and Crowd met A Feel Galactic. En hij is nog niet officieel uit, alleen voor de DJ's. Maar uh, je kan hem wel kopen, maar hij is nog niet echt... Uh, maar binnenkort gaat het zeker veranderen. Zeker aangezien wij hem net een stukje gedraaid hebben. We pakken B2 minuten. Zometeen op de radio, Ronnie Flex, M&M kom voorbij met iemand die overleden is. Jaren geleden alweer, heel wat jaartjes geleden. Tijdens een drive-by-shooting. Ik heb het over toepak. We zingen samen een nummer. Met de, als je de clip ziet, dan zie je de uh, It voorbij komen. Een nieuwe versie van It. Van Steven Spielberg. Nee, niet van Steven Spielberg. Van Steven King, hè, is het. Maar eerst nu op de radio Milk and Sugar. Met Let the Sunshine. je weet niet hoe. Oh. Zeg maar wanneer geef je toe? Oh. Dit keer wil ik geen gedoe. Oh. Dit keer wil ik geen gedoe. Sorry, ja je weet ik loef. Oh. En hey baby dit is net een déjà vu. Oh. Ik zag je last ik had niet eens gegroet. Oh. En ik ben alle hele week op zoek. Oh. Doe je best en dan mag je mee. Want dat is niet zo makkelijk. Nee, ik kan niet spelen nu, ik speel geen. for you. <laughs> Ik heb het voor je prank. Ik weet dat jij willen kan het horen aan je stem oh, oh ik zit vast nu, boy, ik zit klem Maar als je verpest, dan moet ik trekken aan de rem Ja, je kan shotgun bij me in de bands Want ik ben zelf, nu je niks bent. Ja, we passen beter bij elkaar dan dat ik denk Oh, je neemt me over, ja, je doet het, dat ik bekend Ja, nu nee, ben ik los van de en ik ben blem Nee, ik hoor niet thuis in de zone van de friends Ja, ik doe mijn best, best en dan mag je mee Want dat is niet zo makkelijk ik kan niet spelen nu ik speel geen game. Ja, ja, ja, ik ga veranderen. Oeh, sinds ik hier ben, kijk ik alleen naar jou. Baby, baby, ik ben een fan en ik ben het altijd. Dat was muziek van Eminem. We zijn met iemand die uh, jaren geleden is doodgeschoten tijdens een drive-by-shooting. Het was Tupac. Samen zongen ze I'm the Devil. Nou, zingen, dat doen ze niet, maar... Rap of zoiets noemen ze dat. Rap op hip hop, I'm the Devil. En dat uh, is uh, uit, uh, uit de film It. De nieuwe film It van Stephen King. En daarvoor horen we muziek van Ronnie Flex. Samen met Famke Louise met Fan. En ze werden even tijd voor een beetje shownieuws. KOS die neemt het in de rechtszalen op tegen een Chinees kledingbedrijf... op de merknaam Cheesy. De rapper wil het alleen recht voor het gebruik van de naam. En Kate Middleton heeft haar laatste verplichtingen... volgens mij het zwangerschapsverlof gedaan. De hertogin van Cambridge is in april uitgerekend. En ik hoorde laatst, volgens mij ging dat over Kate Middleton. De koningin, die moet officieel... dat is Queen Elizabeth. Had al jaren geleden van die troon af moeten gaan, maar hè, ze zit er nog steeds... Al gewoon bijna een eeuw. Die uh, moest officieel in een document... Uh, met handtekeningen wel... schriftelijk toestemming geven... dat... Uh, dat ze die vrouw als kleindochter wil hebben... en uh, dat ze mogen trouwen. Ja, dat, uh, dat kan niet zomaar. Je zou zeggen van... we gaan toch gewoon trouwen? Scheid aan de familie, maar... Zo werkt het niet als je van het koningshuis bent. Zie je wel een antwoord? Waarvoor zit je aan je radio gekluisterd op je zaterdagavond? Nou, een warming up naar je stapavond. En dat doen we met muziek. Vandaag je van Earth and Days met Sunny Day. Zandvoort. Bramo Mario Zandvoort. voor zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van zand. We horen de muziek van uh, Kevin Andrews met Something For You. Daarvoor horen je and Days met Sunny Day. Ja, koude temperaturen hebben we gehad, hè. Siberische temperatuur en het is, ja, het is toch wel een beetje lente was het van de week, hè? Maar ik hoorde gerucht, ik weet niet of het waar is, maar we krijgen nog sneeuw en er komt nog een hele koude periode. Ik geloof uh, tijdens het Pasen 10 centimeter snel. Ja, kijk, ik heb gehoord hè, dus dan laten we hopen van niet. Het is een party partyupdate voor deze zaterdag 24 maart. En zoals zal het beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Dan hebben we het wekelijkse feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. begint om 11 uur, duurt tot vijf uur in de ochtend. Bij meer informatie check de website escape.nl. En wie uh, Raymond allemaal mee heeft genomen, ik heb geen idee, want dat heeft hij weggelaten. Hij heeft het waarschijnlijk zo druk uh, dat het uh, niet in het beeldje past. Nog een leuk feestje, iets verderop aan de rechterkant. Hebben we Club R, dat is vanavond straight out of Damsco 7.0. Begint ook om uh, 11 uur, duurt tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website r.nl. Met onder andere in zaal 1 Sven Alias, die is live. En uh, Breakfast Patchwork, Dino Veen, Dion Dwayne. Niki, Andriana en uh, Suyu, die komen ook nog even voorbij. En in zaal 2, avondje. Met onder andere Cortes, Zundo, Kevsco en Ilaya. En in zaaltje 3 hebben we Flokami de hele nacht. Dus uh, probeer meer informatie, check de website r.nl. Vanavond dus in Club R. En nog een wekelijks feestje vinden we in de melkweg. Encore. Met vanavond Joe Ak begint rond de klok van middernacht nu tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website melkweg.nl met onder andere Max Live, Joe Ak en de DJs Claire Lyons, Prime, Waxfriend en Driva en hosted by bij Show bangers. Dat vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore met vanavond Joe Ak. En wat dichter bij huis? Nog een leuk feestje in de, de kromme elleboogsteeg. We zitten stalker-app. Er is vanavond popcorn special, birthday bash Danilo. begint ook rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Mystery Guest, Tony, Mel, Lex, Oliver Dice en Masking. Dat is vanavond allemaal in Club Stalker, popcorn special, birthday bash Danilo. Dus uh, zeker de het waard naartoe te gaan. Als je nou denkt van... Uh, ik vind het allemaal een beetje te soft. Ik hou van het stevige, harde werk. Nou, tot achter in de ochtend uh, kan je naar de uh, Brabant Hall Dan hebben we Masters of Hardcore. Nou, dat is echt keihard. Mijn vriend uh, Radical Redemption komt. En die heb ik uh, twee jaar geleden mee mogen maken. Mocht ik uh, het hele concert aanwezig zijn. Het hele feest, ja, concert. Het is een feest, hè, maar... Uh, ik heb gewoon een week op gehad. Dat heb ik normaal nooit last van. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek. Onze eigen Zandvoortse Ray Mundo Vanavond te vinden in uh, Escape in Amsterdam. Met zo'n werkelijk special brainwash. Je hebt samen met uh, Dave Letterman... een super plaatje gemaakt. New York, luister maar. De party update Ooh, Nightwalk top 10. Nightwalk top 10 Showfax. <muchin> And DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZM Zandvoort, Zie F M. Ja, allemaal lekkere muziek op deze zaterdagavond 24 maart. Voor de muziek van Adrian Block met Getting It On. En dan voor de toe Guys met Right Here. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 10. Mark Jenkins en Miss Me met Soul Food op 9. Quick Dico met, uh, met K909 met These Days. Op deze week uh, Filter Freaks met Master Blaster op 7. Camel Fat en Elder Brooks met Kolen. Op zes, Angelo Ferreri met I'm Talking To You. En op vijf, uh, Ilius en Barrientos met So Serious. Op vier, Supernova met The Joy. Op drie, Ryan Blade met You Can Hide. Op twee, Parsa met The Groovy Cat, eindelijk. Dat betekent dat we na maanden wachten... pakken bij het bijna drie maanden een nieuwe nummer één hebben. En dat is David Pijn, samen met ATFC. U hoort hem nu met Hipcats... Doe het alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk... de nummer 1 de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. Some The Lips met Bear Brass. En daarvoor ATFC met Aham. De Harry Romero remix. En tot zover ook deze uitzending. Nee, niet deze uitzending. Het eerste uurtje van de Nightwalk. Hè? Zometeen het nieuws zijn weer vanuit Hilversum. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen om tien uur DJ op Het zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubset Italië. Met DJ Kavoskeli. En voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Milk and Sugar? tezamen met Ron Carroll met... House dimension. En ik zeg tot zometeen na de break. Gather round people, gather around. Schools in session. Yeah, I said it. Schools in session. What do I mean by that? Well, there are too many people out here claiming that they're house. But pretty much you're not house, you are... Something that's been created to impersonate the vibe of house, but you're not house. House is just like hip hop. We live it, we breathe it, we love it. Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing. This life, our house. It's not ordinary. It's not something that you can simply take and do what you want with it. You need to respect it, and it's hard because it's funny how in every other music genre, every other music feeling, there is this thing of respect for what was to what is now. But for some reason, now you just take house and you just throw it up in the air and you can do what you want to do with it. And breathe this living specimen called house It's something about the groove that gets in our hearts and in our souls It takes over, it takes us to a new dimension It raises us above all the problems and all the mysteries that we go through each and every day This thing is serious to us Come in and infiltrate it and think you're gonna take it over. This is real house, this is real groove, and I want you to get into it. Get into it, feel it, feel it in your body, feel it in your soul. And let this music take control. That's what it's about. Period. Point blank. I'm not gonna say anything else, but this is all I gotta say. If it wasn't for the music, I would not be here. And if it wasn't for the music, some of your heroes and legends will not be here. So for those who pretend, move out the way. Cause real house music is here. To stay. here, here, here, here, here, here, here.